12 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. De scherpe randjes moeten af van de zorgplannen, vindt minister Schultz. De SS Rotterdam blijft waar die ligt en Badderhari voor de rechter. Eerst hebben we buien aan de kust. Vanmiddag buien in het hele land. Er staat veel wind en het wordt een graad of 10. Morgen eerst droog en wat zon, later regen, dan ook weer veel wind en een graad of 9. VVD-minister Schultz vindt dat bekeken moet worden hoe de scherpe randjes van de zorgplannen kunnen worden afgehaald. Dat zei ze na de ministerraad tegen verslaggever Marcel Bril. Sowieso moeten we goed gaan kijken naar uh, maatwerk. Wat betekent dat? Zodat er niet al te grote uitwassen uh, plaats kunnen vinden. En verder zullen we naar de achterban toe uh, om de onrust. Uh, uh, ja, ook moeten bespreken. We zullen dus ook land in moeten om te vertellen... wat is er nou, uh, wat is er nou eigenlijk precies besloten? Wat staat er tegenover die zorgpremie weer aan uh, arbeidskorting... of aan andere zaken die het weer wat minder ernstig maken? Maar goed, uh, we hebben een hoop werk te doen. Als maatwerk staat dat ook voor de scherpe randjes moeten er vanaf? Ja, dat is wat ik daarmee bedoel. Dus je zult uiteindelijk nu moeten gaan kijken naar de uitvoering van je afspraken. Er is nu een soort hoofdafspraak gemaakt. Je moet kijken naar de uitvoering van je afspraken. En hoe kun je voorkomen dat dat voor bepaalde groepen gewoon te extreme uh, gevolgen heeft? Dat is dan voor de hoge middeninkomens. Nu wordt er uitgegaan natuurlijk van een soort gemiddelde lijn. Uh, en uiteindelijk moet je kijken wat betekent dat voor specifieke groepen. Uh, nou, dat is nog, natuurlijk nog niet helemaal helder... want je kunt niet voor elke groep dat nu in kaart brengen. En uiteindelijk denk ik dat daar goed naar gekeken moet worden bij de uitwerking. Van, zijn, er per, zijn er groepen die er echt extreem op achteruit gaan... en wat moet je daar dan mee doen? Want natuurlijk hebben we die invulling nu nog niet... want we hebben nu op hoofdlijn besloten wat er moet gebeuren... en uiteindelijk moet je dat nu gaan uitwerken. Het zou betekenen, kunnen betekenen dat het percentage naar beneden kan gaan. Of juist dat de grens opgetrokken wordt. Zijn dat van die maatregelen? Ja, nogmaals, ik kan nu niet op maatregelen ingaan. Eén is er niet mijn portefeuille En twee, dat moet gewoon ook nu de komende periode gebeuren. Want alles wat je doet heeft verband met elkaar. Dus elk, elk scherp brandje wat je misschien eraf veilt... heeft misschien ergens anders weer gevolgen. Dus je moet dat echt gewoon in samenhang doen. Even om de PvdA niet zenuwachtig te maken. Afspraak is toch afspraak? Inkomensafhankelijke zorgpremie is toch inkomensafhankelijke zorgpremie? Dat hebben uh, Mark Rutte en uh, Diederik Samsom... Samen gisteren ook nog weer eens herhaald. Dus wat afgesproken is, dat staat. Maar dat is een afspraak op hoofdlijnen. En uiteindelijk moet je natuurlijk gewoon in de uitwerking, uh, en dat is wat ik steeds gezegd heb, zorgen dat je die scherpe randjes uh, zoveel mogelijk eraf kunt halen. Melanie Schult van Hagen in gesprek met Marcel Bril. En schuld is minister in zowel het oude als het nieuwe kabinet. En dat nieuwe kabinet, ja, dat. Uh... Gaat op de rails. Mark Rutte, de formateur... ontvangt ook vandaag weer potentiële ministers en staatssecretarissen... voor zijn nieuwe kabinet. Hans-Andrega staat er met zijn neus bovenop. Hans, wie is er uh, zowel binnen geweest? Op dit moment is binnen de beoogd staatssecretaris voor uh, Volksgezondheid. Dat is Martin van Rijn. Dat is een uh, P van PvdA-man. Hij uh, heeft zijn sporen verdiend op het gebied van uh, de Volksgezondheid. Hij was een beetje gespannen toen hij naar binnen ging. Want toen we hem vroegen van uh, hoe is het om hier... Uh, naar binnen te gaan bij de formateur. Toen zei hij heel strak, zullen we dat na afloop doen? Uh, iets minder gespannen was Ronald Plasterk. Hij heeft natuurlijk de nodige ervaring hier in Den Haag en ook in de kabinetten. Hij gaat binnenlandse zaken doen. Een gebied dat niet helemaal vreemd voor hem is. Hij is ooit begonnen in de gemeenteraad van Leiden. Hij zegt de nodige affiniteit met het bestuur te hebben, het binnenlands bestuur. En het gesprek met formateur Mark Rutte die ging er natuurlijk ook over die enorme veranderingen... die in het bestuur in Nederland moeten gaan plaatsvinden. Bijna de helft van ons geld in Nederland besteden we via of door uh, de overheid. En daar moet dus uitstekende kwaliteit voorkomen... terwijl we er ook minder geld aan kunnen gaan besteden de komende jaren. Dus de kwaliteit moet heel erg goed worden. Uh, de bestuurlijke lappendeken die we nu hebben in dat huis van Torbeck, uh, daar is echt wel wat, wat renovatie uh, hier en daar nodig. En dat moeten we samen met de lokale overheden gaan doen. En uiteindelijk de democratie... Uh, de democratische vernieuwing is ook enigszins uh, hier en daar op de achtergrond geraakt. Dus ik ben ook heel blij met het coalitieakkoord. Bijvoorbeeld dat we uh, de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet gaan halen. je mag in Nederland dus wel stemmen over wie het Eurovisie Songfestival wint. Maar je bent op geen enkele manier betrokken bij wie de, de eerste burger van je gemeente wordt. Dat gaan we dus veranderen. Um, de start van het kabinet is uh, niet helemaal vlekkeloos. De omstandigheden waaronder dat gebeurt. Is voor u daar een beetje de glans ervan af? Of maakt het voor u eigenlijk niet uit? We krijgen nog heel veel meer uh, uh, reacties in de komende jaren... Uh, op, op de, de toch ingrijpende maatregelen die in het regeerakkoord staan. En, uh, dus, dus uh, nee... Dit, dit, dit is nog maar het begin. Dit is nog maar het begin, ja. Dat is niet anders. Je kunt niet uh, zo ingrijpend uh, uh, bezuinigen... zonder dat het grote repercussies gaat hebben. Dus... dus uh, dat, dat uh, we moeten we dat heel serieus nemen, maar dat is wel de realiteit van de komende jaren. Dank u wel. Plasterk, behoogd minister Binnenlandse Zaken en in gesprek met Hans Andringa. En zo ging het heen en weer komen en gaan scheidend minister van Financiën, de jager. Die draagde het stokje op zijn afdeling met een gerust hart over. En dat heeft hij gezegd vlak voor de laatste vergadering dus van het kabinet Rutte 1. Die was trouwens met een uurtje gepiept. En de jager benadrukte dat het begrotingstekort volgend jaar voor het eerst in lange tijd onder de 3% komt. En daar voegde hij nog aan toe dat er veel werk aan de winkel is voor het nieuwe kabinet... maar hij wilde geen commentaar leveren op het regeerakkoord. De jager noemde de afspraken tussen vijf partijen in het voorjaar... als een van de hoogtepunten van de afgelopen periode. Dat was toch wel heel uh, bijzonder om in twee dagen tijd zo'n grote aanvullende begroting uh, in elkaar te moeten timmeren. De grootste besparingsoperatie in uh, de Nederlandse geschiedenis. En dan ook nog eens in zo'n hele korte tijd. Uh, verder, ja, ook uh, daarvoor heb ik heel veel meegemaakt. Ik ben ook staatssecretaris geweest. Dan de zwartspaardersaanpak. aanpak, denk ik dat nog veel mensen in het geheugen staan. Maar ook gewoon ja, de aanpak in crisistijd toen al. Om bijvoorbeeld het ondernemerschap te bevorderen. Dat was de jager en veel scheidende bewindslieden zeiden... dat de laatste vergadering een moment is van weemoed. Vicepremier Verhagen benadrukte dat hij al in mei 1984... voor het eerst op het Binnenhof kwam te werken. Minister Roosentaal zei dat hij nu nog dienaar is van de kroon... maar dat hij over drie dagen weer vrij burger is. En dat heeft ook zo zijn voordelen, zei Roosentaal. Dan minister Spies. Zij vindt het geen leuke dag. Dus wel een beetje weemoed... Het loopt natuurlijk ook anders dan dat je graag had gewild. Ik ben ook de jongste bediende. Dus ik ben eigenlijk nog niet eens een jaar aan de slag geweest. Ik kijk wel met ontzettend veel voldoening. En ook wel met een beetje trots terug op de resultaten die we het afgelopen jaar hebben kunnen bereiken. Dus uh, dat geeft in ieder geval een heel voldaan gevoel ook minister Spies. En waarschijnlijk wordt het nieuwe kabinet maandag beëdigd. Het regeerakkoord brengt het recht op een eerlijk proces in gevaar. Dat zegt de Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde vindt het vooral een slecht plan... om mensen die zijn veroordeeld tot een celstraf van twee jaar of meer... maar met één vast te zetten, ook al loopt er nog een hoger beroep. In dat hoger beroep kunnen mensen ook worden vrijgesproken... en dan hebben ze tot die tijd wel onschuldig vastgezeten, zegt de Orde. Het plan in het nieuwe regeerakkoord is volgens de orde dan ook in strijd... met onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een onterechte veroordeling is ook slecht voor de overheid... vindt de orde van advocaten, want de staat moet dan een schadevergoeding betalen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Badr Hari, de kickbokser, staat voor het eerst voor de rechter. Hij heeft toegegeven zakenman Koen Everink te hebben geslagen... tijdens Dance Sensation in de Amsterdam Arena in juli... En dat zegt het OM in de rechtszaak. Het OM is aan het woord geweest. Justitieredacteur Ilan Sluis is daarbij aanwezig. Ilan, er is zeker heel veel belangstelling voor die zaak. Ja, het is een uh, mediacircus, zo kan je dat wel noemen. Alle pers is aanwezig, van uh, Telegraaf tot Pone News, van Story tot de NOS. Uh, iedereen wil er kennelijk alles van weten, ja. Ja, ja, ja, en het OM heeft uh, zijn standpunt uh, be bekendgemaakt. OM zegt dus, Bader Hari heeft bekend dat hij Everink heeft geslagen. Wat heeft uh, de officier van justitie verder gezegd? Nou ja, hij heeft inderdaad een, een, zijn aandeel heeft hij wel toegegeven. Hij zegt natuurlijk dat dat niet zo groot is als dat in de media terecht is gekomen. Het OM is uh, inger, ingegaan vrij inhoudelijk op het bewijs dat er is uh, tegen, uh, tegen Badr Hari. Er zijn er camerabeelden, ook in andere zaken waarvan hij wordt verdacht. Er is in de zaak van Sensation White van Koen Everink een theedoek gevonden. Uh, waar sporen op zouden zitten uh, Er zijn natuurlijk heel veel getuigen. Maar wat bijzonder is in, uh, in, in deze zaak is dat er ook tapgesprekken zijn van getuigen. Tapgesprekken en ook die uh, komen uh, aan, uh, het or aan de orde. Eens even kijken, Badr Hari, is die er zelf bij? Ja, Badder haalt zichzelf bij. Hij uh, hoort het aan en uh, draait zich af en toe om naar zijn advocaat en ze zijn briefje toe. Uh, zijn advocaat er overigens, die uh, grijpen die tapgesprekken ook wel weer aan. Uh, want zij zeggen van ja, uh, uit die tapgesprekken -gesprek reist eigenlijk het beeld dat er uh, een groep getuigen is die vindt dat Badder moet hangen. Hij moet opdraaien voor die vechtpartijen en voor het oplopen van het letsel. Met name ook het beenletsel van uh, slachtoffer van Sensation White, uh, dat incident daar, uh, Koen Evering. Um, en zij zegt ook: van ja, die Everink in die telefoongesprekken is helemaal niet zo overtuigd van het aandeel van Badden. als later in de verhoren. En um, um, nou ja, ze zegt dus ook: van, ja, hij kan helemaal niet zoveel gezien hebben. als dat hij uh, doet, doet voorkomen. Dus zij zegt ook: van ja, in die media is heel veel terechtgekomen. Die media die hebben zelden een goed beeld gegeven van uh, de echte gebeurtenissen. En zij hekelt dus ook eigenlijk de rol van de media en ook de aandacht van de media voor deze zaak. En zij zegt eigenlijk, uh, er stonden allerlei verhalen in de krant met allerlei onderzoeksdetails... Uh, enkele dagen nadat die uh, mishandeling in, uh, in de Cessation White was geweest. Uh, en dat kan eigenlijk alleen maar bij de politie vandaan komen. Uh, en ze zegt ook eigenlijk... Door die informatie zijn getuigen beïnvloed. En ja, geven misschien een wat ander beeld. dan dat ze hadden gedaan als ze dat allemaal niet hadden gehoord. De eerste zitten in de rechtszaak Badderhari. Ilan Sluis, dankjewel. De zaak van de besmette zalm. Er is opnieuw iemand overleden na het eten van besmette zalm. is net bekend geworden. Het gaat om een oudere patiënt. Het aantal doden door de met salmonella besmette zalm... komt daarmee op vier, heeft het Rijksinstituut... voor de Volksgezondheid en Milieu bekendgemaakt. Van 1063 mensen is nu bekend dat ze ziek zijn geworden. Begin vorige maand werd de besmette zalm... van het Harderwijkse bedrijf Foppen uit de handel gehaald. Het voormalig passagierschip SS Rotterdam blijft liggen waar hij ligt, in Rotterdam. Het wordt voor bijna 30 miljoen euro verkocht aan hotelketen Westcourt Hotels. Het schip is nu nog eigendom van de Rotterdamse woningcorporatie Woonbron. Die had het schip verbouwd tot hotel en restaurant. En het levert allemaal een grote financiële strop op. Verslaggever Henrik Willem-Hofs. Als je bedenkt dat het schip alles bij elkaar meer dan 200 miljoen euro heeft gekost... Ja, dan uh, moet uh, Woonbron toch wel even slikken. Ze zijn uh, blij dat hij verkocht is, maar uh, ze moeten behoorlijk verlies nemen op dat schip. Vorige maand werd nog bekendgemaakt dat de investeerders uit Oman belangstelling hadden voor het schip. Maar door die overeenkomst met het Hollandse Westcourt Hotels kan het schip op zijn plaats blijven liggen in Rotterdam. En er zijn veel Rotterdammers blij om. Mensen hebben toch wat met dit schip. Er zijn heel veel Rotterdammers die eraan gewerkt hebben... of wiens opa of vader eraan gewerkt heeft of op, opgewerkt heeft op het schip. Hij ligt daar op een prachtige plek en uh, daar blijft hij dus ook. En dat is het uh, belangrijkste, denk ik, voor de inwoners van Rotterdam. De Royal Bank of Scotland heeft een fors verlies geleden... ruim 1,7 miljard euro in het derde kwartaal. En dat kwam vooral omdat het bedrijf veel schadevergoedingen moest betalen... aan klanten die ooit een woekerpolis van RBS hadden gekregen... De bank moet binnenkort waarschijnlijk nog meer boetes betalen, maar dan voor de rol die de bank speelde in het Libor-schandaal over dat gesjoemel met rentepercentages. RBS wordt door Amerikaanse en Britse toezichthouders onderzocht. Waarschijnlijk starten binnenkort de onderhandelingen over een schadevergoeding. Het is twaalf over twaalf, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. De scherpe randjes moeten van de zorgplannen af. Dat is de mening van minister Schults van Hagen. Advocaten zijn bang dat onder het nieuwe kabinet veroordeelden... te snel de gevangenis uh, indraaien. In en uh, de rechtszaak tegen Badderhari is begonnen. Dat is het einde van het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Als u het meedeinen ook moe bent... Wil ontsnappen aan de modder van middelmatigheid? Dan biedt de VPRO u de helpende hand. Laten we weer schaamteloos kiezen voor kwaliteit. Ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Adrien van Dis. Welkom, This is your weekend, wake up girl.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 Het is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Jojanneke van den Berg... die vanavond met een nieuw programma bij Poont is te zien. Politie heet dat. In het mediaforum, correspondent voor Duitse media Annette Bischel... en Juri Albrecht, directeur van de Bali, in dat debatcentrum is vanavond de avond van de polemiek. Onder andere Mariska Orban de Haas van het Katholiek Nieuwsblad is daar te gast. Die is wel gewend om wat verbale vechtpartijtjes te voeren. Pas nog met sportjournalist Barbara Barend over de gelijke rechten voor lesbische ouderparen. Uh, uw kind heeft niet twee uh, ouders, maar drie. En, en dat uh, wie, wie, de vader, Er is natuurlijk ook een vader in het spel. Ja. Ik bedoel, met met z'n tweeën kreeg je geen kind of, of is er een wonder gebeurd? En... En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De laatste die de topscore van 105 uit het klassement van de Nationale Nieuwsquiz kan spelen... is Hans Kaandorp. Hij komt uit Heeswijk-Dinter. Meer over dit fijne radioprogramma trouwens. Dus informatie, extra informatie, extra filmpjes, extra foto's. Allemaal te vinden via onze Facebookpagina. Gewoon even lunch en crv intikken dan komt het goed. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws. De nominaties voor de Gouden radio-ring zijn bekend. Het Foute Uur van Q-Music is de derde finalist geworden. Gisteren werd al bekend dat de Avondploeg van Slam FM... en F-Ekdom van de AVRO zijn genomineerd... voor Beste Radioprogramma van het jaar. De strijd om de zilveren radioster voor de beste presentator... gaat bij de vrouwen tussen Claudia de Brij van 3FM... Christel van Eijk van Q-Music en Rozemarijn Rijmer ook van 3FM. Bij de mannen gaat hij tussen Gerard Ekdom van 3FM... Edwin Evers van 538 en Jeroen van Inkel van Q-Music. 15 november dan worden de winnaars bekend tijdens het radiogala van het jaar. De Colombiaanse rebellenbeweging FARC is verontwaardigd over het beeld dat wordt neergezet van de Nederlandse Tanja Nijmeijer. De media schilder haar af als een mooi en onschuldig meisje dat met haar mooie glimlach het ware gezicht van de FARC moet verhullen. Maar schrijft de FARC op de eigen website: door zo over Tanja te praten, heeft niemand meer oog voor de revolutionaire idealen en het strijdlustig moreel van de FARC. Gisteren was de kick-off van de activiteiten van de stichting Waardering, Erkenning, Politie. Dat is een stichting die de verhoudingen tussen journalisten en politie wil verbeteren. Jan Willem van der Pool, goedemiddag. Dag meneer Van der Berg, U bent projectmanager bij deze stichting. Is het nodig eigenlijk die relatie tussen journalisten en politie verbeteren? eerst even op uw aankondiging reageren. Wij zijn er niet alleen om de verhouding tussen politie en uh, journalisten te verbeteren. Het gaat wat ons betreft veel breder. Wij willen meer positie als het gaat om de waardering en erkenning in de hele samenleving. Dus ook bij het volk? Dus ook bij het volk, ja meneer Van der Werden. En, en het journaai is daar een onderdeel van? Nou ja, en uh, het was inderdaad hard nodig, want we hebben uh, een buitengewoon boeiende uh, start uh, gehad met heel veel uh, boze journalisten, maar ook verontwaardigde politiemensen. En uh, eigenlijk de overal conclusie was, als je erkenning en waardering wil hebben, zou je het eerst eens aan elkaar moeten geven. En uh, wij merkten toch wel gisteren in het debat dat dat her en der toch wel schort. Ja, want er is een debat geweest tussen journalisten en, en politievertegenwoordigers. Ja. Het ging er fel aan toe, zegt u al. Uh, wat, wat, Laten we even beginnen bij de politie. Welk probleem hebben zij met de media? Nou, dat de media soms heel selectief berichten weergeeft. Bijvoorbeeld, uh, er wordt een, uh, een context van een, uh, van een programma, van een televisieprogramma, gemaakt. En daarin wordt de beeldvorming naar, naar aanleiding uh, heel... Uh, ...eenzijdig weergegeven, dan is niet datgene wat de politie ook graag in het uh, programma opgenomen zou uh, willen hebben, uh, ook helder. Ja, dat, dat is dus de kant van de politie. En omgekeerd, wat zeiden de journalisten, wat, ja. wat kan de politie beter doen? Nou, journalisten waren vooral uh, verontwaardigd over het feit dat ze vaak als kleine jongetjes worden weggestuurd. Dat bijvoorbeeld de politieperskaart op geen enkele wijze invloed heeft over, op de positie van het uh, van, uh, van jour journalier, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, de, de, de samenleving uh, vraagt natuurlijk om nieuwsgadering en de journalisten willen graag hun werk kunnen doen. Ja, nou hebben we natuurlijk de laatste tijd uh, te maken, of de laatste jaren eigenlijk al, met de opkomst van de sociale media. In, in feite is iedereen een soort van journalist geworden. Als er iets aan de hand is, lopen daar een hoop mensen omheen die foto's maken, filmpjes opnemen, heeft dat de zaak veranderd? Was het, was het vroeger beter dan misschien? Nou beter, het is in ieder geval anders en ik vind dat uh, de, de journalisten gisteren een zeer terecht punt hebben gemaakt als het gaat om dat het juist zo anders is dat nieuwsgaring allemaal veel sneller gaat en dat je dus niet meer kunt wachten als politietop dat je met informatie komt terwijl het al lang op YouTube of andere internet uh, onderdelen staat. Dus de politie moet zich realiseren dat nieuws uh, op een hele andere manier tegenwoordig gebracht gaat worden. En het mooie is geweest, want dat was wel aan het eind van het debat, dat journalisten de cameramensen, fotografen, ook de politieleiding die ook aanwezig was daar hebben aangeboden om daarbij behulpzaam te zijn. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Want het debat is dus geweest. En ja, nu moet het straks leiden tot, tot concrete maatregelen lijkt me. Ja, nou ja, wij laten het er zeker niet bij zitten. Wij hebben voldoende aanknopingspunten gekregen. Om zowel met journalisten als ook met de politietop verder te praten. En een deel van de oplossingsrichting zit echt in het feit. Dat zowel uh, uh, de media als ook de politieleiding. Dus de hoofdcommunicatie was daar bijvoorbeeld aanwezig. Van de politie Nederland. De bereidheid hebben om elkaar bij te gaan praten op essentiële onderdelen. En dat gaat dus leiden tot wederzijds respect en erkenning... Ja. van wat je zou willen en wat je niet zou moeten willen. Jan-Willem van der Pol, hartelijk dank. Graag gedaan. Projectmanagers bij die stichting, de stichting Waardering, Erkenning, ik Politie. Ik moet zeggen, meneer Van der Berg... Ja. laat Jojanneke, als ze dus iets van politie gaat maken... ook maar eens even contact opnemen met <lacht> ons. Dat zou wel helpen. <lacht> Oké, okay, ik faas hem door. Dank je wel. Dank je wel. Uh, de Facebookpagina Ik ben tegen het regeerakkoord... is uitgeroepen tot een van de meest populaire pagina's... op de sociale netwerksite, of uitgeroepen. Uitgegroeid, moet ik eerlijk zeggen... Uh, Binnen een paar dagen heeft de pagina al honderdduizenden bezoekers getrokken... die zich actief bemoeien met een discussie over het nieuwe regeerakkoord. Het opvallend is dat de drijvende kracht achter de pagina... niet een oppositiepartij is of een grote organisatie... maar de 16-jarige Roy van der Vathorst. Hij legt uit waarom hij juist deze succesvolle pagina heeft opgericht. Ja, bij deze situatie zag ik gewoon dat er uh, enorm veel kritiek was. En uh, niet alleen door studenten en jongeren, maar ook gewoon door volwassenen. En uh, ja, dat... Uh, dat was voor mij uh, eigenlijk uh, de aanwijzing om uh, gewoon een, ja, een centraal punt te, te creëren... waar mensen gewoon een uh, kritiek konden geven en waar mensen zonder kritiek ook weer op konden reageren. En uh, ja, ook uh, is het uh, ja, een beetje het eigen eigenbelang, uh, het belang van de uh, leeftijdsgenoot. Want ik denk gewoon dat het uh, uh, studeren ons gewoon onmogelijk wordt gemaakt. En uh, ja, aankomende studenten, dus, die, die kunnen nog niet stemmen, dus dat is dus vaak onder de 18 en uh, die kunnen dan toch op zo'n manier uh, goede mening uh, geven. Ja, en ik denk dat het gewoon belangrijk is dat ze ook de mening uh, zien van jongeren die niet kunnen stemmen. Het valt trouwens niet mee om in je eentje een pagina te runnen... waar dagelijks duizenden berichten worden achtergelaten. Het is voor Roy dan ook bijna een dagtaak, terwijl hij ook nog gewoon naar school moet. Nou, ik heb uh, normaal ik een voegeltraining, maar dat, gaat allemaal, dat wordt allemaal afgezegd... En, uh, ik ben in de pauzes, ik ben van school, ik ben in de ochtend... en ik ben tot laat in de nacht ben ik ermee bezig. Dus er zitten enorm veel uren in. Maar ja, zoals ik al zei, dat heb ik er voor over. Ja, de link naar deze Facebookpagina Ik ben tegen het regeerakkoord... staat nu op onze Twitterpagina. In maart werd het al uitgeprobeerd. Vanavond is het voor het eggy bij Poont een eigen misdaadprogramma met de titel Politie. Overschrokken verslaggevers gaan daarin op boevenjacht. En het programma wordt gepresenteerd door Joanneke van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Of je Jan-Willem van der Pol even wilt bellen na deze uitzending? Ja, ik hoor het inderdaad. Um, dat ga ik zeker doen. Even iets anders trouwens, Jojanneke. Ik dacht dat jij weg was bij Poont. Ja, dat ben ik ook. Alleen, uh, ik heb inderdaad dit programma uh, vorig jaar uh, gepresteerd in het uh, tweede seizoen. En uh, dat programma werd uitgekozen. Hè. We hebben toen verschillende programma's uitgeprobeerd in een soort tv-lab. Uh, dit programma werd uitgekozen om, uh, om doorgang aan te geven. En toen hebben ze gevraagd of ik dat weer wilde doen. Maar ik vond het toen al een heel erg leuk programma. En uh, nou, zo doen ja. heb ik daarop gezegd. Even voor de goede orde, jij gaat niet zelf op boevenjacht. Dat laat je opknappen door een paar stoere mannen. Ja, daar heb ik mijn stoel uh, Danny en Thijs voor uh, ingezet inderdaad. Ja. Die kennen we al, thuis die thuis kennen thuis al van Pone natuurlijk, die jongens, die, die doen ook ja. al uh, normale bijdragen. Maar die gaan, die gaan dus echt uh, met die boef in de slag? Die gaan echt met de boef aan de slag, ja, absoluut. En hoe dat gaat... spannende televisie uh, levert dat op. Hoe gaan ze dat doen? Nou ja, het is uh, via high-tech boevenvallen eigenlijk, hè. Dat is, uh, vorige, vorige keer deden we dat ook al, hè. dus echt uh, de, de nieuwste snufjes op het gebied van track-and-trace systemen en uh, dergelijke dingen um, hebben wij geïnstalleerd in, in allerlei uh, apparaten, um, die in een, een loksituatie uh, worden neergezet, dus bijvoorbeeld in een lokauto. Uh, nou ja, je, je laat bijvoorbeeld de laptop in een laptop in een auto liggen en, uh, ja. en, en dan gewoon kijken wat er gebeurt. En dan kijken we wat er gebeurt. Er staan uh, 24 uur per dag verborgen camera's op. Uh, die, die, die, die laptop of die iPhone, die is uh, met een track and trace systeem verbonden bij een meldkamer. Dus zodra dat ding gejot wordt, gaat er meteen een alarm af. En hebben we meteen in de gaten waar, waar dat ding naartoe gaat. En kunnen we dus ook meteen achter de dader aan en hem confronteren. Ja. En, en wat, wat wil je ermee bereiken dan met dat programma? Kijk, wat, wat het interessante is, is natuurlijk een hele, hele actuele discussie die op dit moment gaande is. Hè. Dat hebben we een paar maanden geleden, of niet eens een paar maanden geleden, hè, met, met uh, de uitspraken van Teven en de heer Opstelt ook over um, ja, hè, wat de burgers mogen doen. Meneer Rutte heeft zich er ook over uitgesproken. Hè. Burgers krijgen steeds meer... Uh, rechten, of tenminste de mogelijkheid om zichzelf te verdedigen of achter hun eigen bezittingen aan te gaan. En het is gewoon een hele interessante uh, grens ook die jouw hmm. beschrijving is momenteel. Ja. Dus daar, daar willen we naar kijken. Wat kun je als burger zelf doen? Um, en hoever kan je daarin gaan? Ja. En daarin botst het nog wel eens met de politie natuurlijk. Ja. Nou ja, en, die, en die grens schuift inderdaad natuurlijk wel op. En je kunt je ook afvragen van, hè, want in, in zekere zin is het toch uitlokking ook? En is dat juridisch houdbaar? Hebben jullie dat uitgezocht? Nou ja, dat is het OM uh, is daar zelf op dit moment ook mee bezig. Uitlokking uh, wordt ook door hen ingezet um, om, om veel pleegers op te sporen. Dus dat is, dat is een middel wat gewoon ook ja, legaal gebruikt kan worden. Alleen, het is inderdaad nog in de beginfase. Dus ook bij het OM vindt daar discussie over plaats. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Wat kunnen we wel doen? Wat kunnen we niet doen? Ook dat willen wij dus hier laten zien. En eh, de mogelijkheden laten zien. En ook laten zien hoe succesvol het is. En het is ook heel erg jammer dat de politie daar... Ja, eigenlijk nog zo'n mondjesmaat mee werkt. Ja. En dat werd net ook al even aangestipt. De politie loopt vaak nog een beetje ja. achter op het gebied van technisch vernuft... en social media ja. en internet en dat soort dingen. Oké, okay, uh, nou we gaan het uh, zien vanavond. Voor het eerst dus de echte uh, politie, gepresenteerd door Joanneke van den Berg. Heel veel succes. Dankjewel. Hoi. Hoi. Een relletje op internet rond het 20-jarig bestaan van de Zeeuwse band Bluff. Eén vandaag nodigde Bluff uit voor een interview over dat jubileum. Maar toen de band merkte dat in het item mensen aan het woord zouden komen. die de songteksten van Bluff kritisch bekijken. trok de band zich terug. Op de site van Eén Vandaag schreef een redacteur vervolgens dat de bandleden niet wilden praten. over het feit dat sommige mensen zich aan Bluff-songteksten ergeren. Niet iedereen begrijpt teksten als er zijn vliegtuigstoelen, miljoenen bijbedoelingen en bovendien zijn er limousines. En er zijn leugens over sterren die we toch niet zien. Ik vind het prachtig gezien, eerlijk gezegd. Uh, Bluff heeft uh, intussen op Facebook gereageerd. Uh, vooraf was verzwegen dat het interview over de songteksten zou gaan. Dat een vandaag er toch nog een blog van maakt. Tja, dat verwacht je niet van een serieus nieuwsprogramma... schrijven de mannen van de band op de site. Heel kinderachtig. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is De Beatles naar blokken. Het In New York wordt een benefietconcert gehouden... voor degenen die zijn getroffen door de orkaan Sandy. Doel is natuurlijk om geld in te zamelen. Maar soms is zo'n concert ook bedoeld om de slachtoffers... een hart onder de riem te steken, om ze dus steun te geven. Zo was hier in Nederland op 14 juni 2000... vijf weken na de vuurwerkramp in Enschede... een nationale benefiet voor de getroffenen daar. Artiesten als Marco Borsato, Bluff, daar heb je ze weer... en Total Touch traden op op het terrein van de Universiteit Twente. En Frits Spits deed de presentatie op tv. Dit concert, het is al veel gezegd, het is vooral bedoeld natuurlijk voor de slachtoffers en de getroffenen van de vuurwerkramp. Maar voor iedereen die zich betrokken voelt met deze ramp die ons alle zo opschikte op 13 mei. 25.000 mensen, misschien wel 30.000 mensen. En onder hen is ook de Zeeuwse groep Bluf. En waarom zij hier zijn, dat vertellen ze zelf. Ja, de mentale schade is niet, uh, is niet op te lossen met geld, maar in ieder geval ja, de praktische dingen. En de opvang, uh, de huizen, de mensen die alles verloren zijn, dat dat toch allemaal weer uh, in orde komt. En je zegt net, mentale schade is, uh, is niet goed te maken. Maar als ik naar jullie aankijk en ik zeg van maak je met muziek wel mentale schade goed? Ja, ja, ja absoluut. Dat, ja, met muziek dat, dat, dat kan je wat dat betreft heel makkelijk raken. En uh, daar, daar, daar dring je toch vrij snel wel mee door uh, bij mensen. En zeker... We, we hebben dat ook op, op, op 5 mei gezien. Dat toch, uh, kijk, zonder dat je dat nou meteen heel erg zwaar hoeft te maken... Uh, kun, je, kun je toch een bepaalde uh, boodschap over, overbrengen... zonder dat het meteen boodschap moet heten. En, en dat is gewoon, dat is gewoon vind, vind ik prettig aan muziek. En, uh, en, en daarom hebben we er ook ongeveer één nanoseconde over moeten nadenken... Dat, dat we hier naartoe zouden komen. Dansen aan de zee. Ik ken ze allemaal hoor, Van Bluf. Uh, ze speelden voor de getroffenen dus van die vuurwerkramp in Enschede. Er werd 800.000 euro opgehaald. Het geld was onder meer bedoeld voor EHBO en vrijwilligers... Die, zich he die hebben geholpen bij de opvang van slachtoffers. Maar het bleef jarenlang onduidelijk wat er nou daadwerkelijk met dat geld is gebeurd. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Annette Beerschel, correspondent voor Duitse Media in Nederland... en Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Hartelijk welkom allebei. Um, toch even over één Vandaag en Bluf. Een beetje een fitty tussen die twee. Uh, Juri, hoe sta jij erin? Nou ja, god, ik begrijp die jongens van Bluff wel. En zeker als dat de manager van Bluff was. Ik bedoel, ja, um, waarom zou je mee gaan werken als je. Ik bedoel, je bent als, pop, als popgroep niet, ge, niet ge, gerecht. Je hoeft toch niet mee te werken aan je eigen afzeiken. En bovendien, ik bedoel, erg journalistiek is dat nou ook weer niet. Want ik bedoel, uh, het controleren van de macht is allemaal heel belangrijk en zo. Maar het afzeiken van artiesten en kunstenaars, nou, als je daar Sorry, niet, als je jullie, daar niet aan, je aan mee wil, wil werken. Maar net Ja ja, daar ben ik weer met mijn onderbreken, maar journalistiek, het wezen van de journalistiek en dat is een groot verschil met PR is dat je juist ook dat tegengeluid laat... Natuurlijk, horen. maar daar dus hoeft dat de, de manager van weten. Bluff toch niet aan mee te nee, werken. Het van... staat de journalisten nee, helemaal vrij. Maar, maar dat... afzeiken dat wat jij nu hebt met afzijken, daarvan is, kan natuurlijk dat zegt de manager van Bluff, maar dat is, kan toch geen sprake van zijn. Nou, ik heb zij het willen item programma... niet gezien, het item is niet uitgezonden. Maar ik kan nee, maar me heel zij goed zijn voorstellen dat nou als de begonnen. manager... Ja, maar zijn... kijk, als je, als je dat doet, als je zo'n... Uh, je bent uh, toch niet verplicht om mee te werken nee, aan journalistiek? Nee, maar ze hadden toegezegd... Juri, zij hadden toegezegd, prachtig... Wij gaan een interview doen, want dat is natuurlijk geweldig PR. Want, ja, wees, toen waarom ze eerlijk, achter dat, waarom ze dat er ook kritisch zijn. Toen zei ze, nee, doe het om maar niet. Ja, maar dat ja. weten ze toch van de voren? Ja, maar die zijn toch dat is onze die... Maar dat is onze opdracht. Nou, natuurlijk. Ja, nee, maar Nee, ze ja. hebben geen plicht daaraan mee te werken. Ja. Maar het is natuurlijk een ontzettend domme actie, zou ik zeggen. Want ze zijn natuurlijk afhankelijk jij zou, jij van zou, de media. Jij, jij zou het sterker vinden als Bluff gewoon de, daar lachend zou gaan zitten. En zeggen, "Nou, ja, uh, ja, meneer, meneer van, met je kritiek op onze tekst." Hoeveel hits heb je zelf eigenlijk gescoord? Wat geschoord? je net zei, ondanks die teksten... Uh, ond Ondanks maar. die teksten uh, uh, uh, hebben ze ontzettend groot succes. Ja. En, en, en, en er zijn nog nee, andere... ondanks mensen. die teksten. Ik vind die teksten prima. Die lijken nogal Blusebert. Ja, ik Goh, vind, dat zijn, ik vind dat het zijn, ook. Wij he, ja. ja, uh, keken, dus... keken elkaar net <coughs> aan en zeiden... Ja, we vinden het <coughs> de Beatles met Lucy in the Sky. Ik ben trouwens ja, geen fan van Bluf. Maar dat is weer heel iets anders die teksten. Maar je, het is geen relatie. Ja. Dus ja. Wat, dat is toch zo'n reactie gewoon dom. Maar, nou ja, goed. aan de andere kant, ze krijgen er dan ook weer PR mee. Ja, hey, dus we hebben hebben het er niet over. Dons, ze beschermen... We de, we praten, nee, maar, maar. Ik, vind het, ik vind het te vervoeren dat je mee zou moeten werken. Nee, maar dat weet toch niet. Oké, okay, ja, dat, dat punt is gemaakt. Ja. Nou, jullie zijn lekker begonnen, lekker op stoom Ook ja, even, dus even, even inkomen. Uh, zometeen ja, andere zaken <laughs> in deel 2 van het Mediaforum. Na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De plannen van het nieuwe kabinet voor de vergroening van energie gaan de burger geld kosten. De koepel van energiebedrijven berekende dat een huishouden volgend jaar 8 euro per jaar extra kwijt is aan duurzame energie. Dat bedrag loopt op tot zo'n 58 euro in 2017 en ruim 200 euro per jaar in 2020. Er is opnieuw iemand overleden na het eten van besmette zalm. Het gaat om een oudere patiënt. Het aantal doden door de met salmonella besmette zalm komt daarmee op 4, zegt het RIVM. Meer dan duizend mensen werden ziek. Begin vorige maand werd die besmette zalm uit de handel gehaald. De politie heeft een, uh, gisteren een man aangehouden voor de dood van een 26-jarige kickbokser... die vorige week zwaargewond werd aangetroffen. Het slachtoffer lag vrijdagavond op de oprit naar de A7 bij Weidewormer. Bleek dat hij was neergestoken en hij is even later in het ziekenhuis overleden. Nu dus iemand aangehouden. En op de Maasvlakte is een grote rampenoefening aan de gang. Tot en met maandag wordt op een speciaal oefenterrein een aardbeving nagebootst en een tsunami oefening, die wordt gesponsord door de Europese Commissie, is gebaseerd op de aardbeving vorig jaar in Japan. Volgens het scenario heeft Rotterdam dan last van overstromingen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Vanmiddag komen in eerste instantie vooral in het noorden en westen buien voor. Later breidt die buiigheid zich uit over het hele land. Het worden graad of tien, maar dankzij een stevige zuidwestenwind voelt het water koud aan. Vanavond trekken de buien naar het noorden toe weg, maar aan zee blijft kans op een enkele bui. In het binnenland is vannacht een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De minima komen uit rond 5 graden. En morgen wordt het opnieuw een echte herfstdag. Aan het begin van de ochtend is het op veel plaatsen droog, maar als snel volgt vanuit het zuiden bewolking en regen. Smiddag zijn er in het hele land perioden met regen. Met een stevige zuidwestenwind wordt het niet warmer dan een graad of 9. En zondag overdag is het tijdelijk wat droger en wisselen zon en wolken elkaar af. In de avond volgt opnieuw regen. Na het weekend blijft het wisselvallig. Lunch met Jurgen van der Berg. Het mediaforum vandaag met Annet Beersel, correspondent voor Duitse Media in Nederland. En Jurie Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Um, de stichting Waardering, Erkenning, Politie hebben we net gehoord. In de persoon van Jan Willem van der Pool, uh, oud vakbondsman trouwens van de politiebond. Maar hij is nu de voorzitter van deze stichting. En het uh, doel van die stichting is politie en journalisten, maar ook burgers. Zei hij er nog even, uh, vroeg hij ernaartoe, om dat wat dichter bij elkaar te brengen. Beter te laten samenwerken, want daar schort het nog wel eens aan. Uh, Jury Albert, wat vind je daarvan? Hij was licht getergd, hoorde ik. Dat ik die burgers even vergat. Ja. En dat geeft ook wel een beetje aan. Ik bedoel, het is toch wel een beetje huile zeg ik bedoel, uh, uh, als politie doe je gewoon je werk. En, ik bedoel, en als journalist doe je dat ook. En het is prima natuurlijk dat daar eens een keer met elkaar over gepraat wordt. Van jongens, hè, worden de rode lijntjes niet wat te vaak uh, gespannen? En hoe doen we dat? En is is politie politieperskaart allemaal prima. Hè, ik bedoel, overleg dat vooral voortdurend. Hè? En nieuwscharing is belangrijk. En dan zal vast zo nu nog wat geduwd en getrekt worden, getrokken worden. Maar zullen we nou niet overdrijven, zeg. Ik bedoel, uh, we hebben toch ook geen stichting voor de waardering van het journalistieke vak. Of, of een stichting voor de waardering van schouwburgdiriging. Die hun werk zo of wel doen. Ik bedoel. We En zijn tenen zijn gewoon te lang. En Dat merkte hij net ook meteen weer. toen hij jou te woord stond. Jij werkt natuurlijk als correspondent hier. Dus jij komt wel eens. Ja, je komt wel eens ergens misschien waar je de politie moet hebben. voor informatie of wat dan ook. Hoe werkt dat over het algemeen? Ja, en over het algemeen werkt het goed. Dat, dat is een, ja, kijk, ja, je belt op en dan zeg je, kunstroof, nu bijvoorbeeld in de uh -huh. kunst in Rotterdam. Nou ja, belt op, is er nieuwe informatie? Wat, wat kunnen jullie al vertellen? En toen zeggen ze, nou, hebben we nog niets. Dan, nou, dan kun je weer bellen of dan, zetten zetten op de mail. Ik vind, uh, in het algemeen, volgens mij is vanaf 1 november nu een landelijke site met de, met de persberichten. Nou, dat, dat, dat maakt het uh -huh. werk makkelijker. Kijk, zei uh, ik moet mijn werk doen en soms botst het natuurlijk, want ik, ik uh, moet heel snel uh, wil ik het nieuws hebben en dan wil ik natuurlijk ook weten was de deur nu op slot van de kunstal of niet. En zij uh, moeten het juist beschermen, omdat ze dus de onderzoek Ze geen informatie uit het onderzoek, daarbuiten. Ja, uh, uh, dat weten, we, weten allebei de kanten. En uh, kijk, wat ik, wat ik snap, en waar inderdaad... En daar zijn ongetwijfeld gesprekken, uh, bijvoorbeeld bij de rellen uh, van Haren. Uh -huh. uh, dat project X, uh, de toestand daar. Uh, daar zijn verschillende journalisten geweest die hadden een politieperskaart. Die hadden hesjes met... Dat er opstaan, die werden geslagen of die werden echt gehinderd in hun werk. En dat mag natuurlijk ook niet gebeuren. Maar goed, toen oh. ik het uh, hoorde dat die stichting werd opgericht, mijn eerste reactie was: oh, typisch Nederlands, dan gaan we weer een stichting oprichten voor betere begrip. En ja, maar nou, maar, Jury manier, heeft net manier, voorgesteld uit okay. twee twee andere stichtingen die we zo zouden kunnen... Ja. Maar Joeri, nog even, die, want ja. Annette noemde even dat project Haren. Dat is natuurlijk ook eigenlijk helemaal uit de hand gelopen... vanwege die sociale media. Dat is natuurlijk waar die politie wel voortdurend mee te maken krijgt. De snelheid daarvan. Natuurlijk. Ja. Ja, dat kijk, er soms en al en dingen rondgaan die misschien nog niet lang niet uh, en handig zijn. Dat zei, dat voor het zei ook. Kijk, het, het verandert. En ik begrijp... Kijk, het, het is een, altijd een spanningsveld. Er ligt iemand overlijden op het asfalt... Hè, en daar willen uh, publiek en uh, met, met, met iPhones opnames van maken. En terecht hè, houdt de politie die mensen weg. En uh, er moet voor in... Hè, voor in in het belang van het onderzoek... in het belang van, de, van diegene die daar ligt te sterven... in het belang van weet ik... moet natuurlijk de politie daar een beetje bottig optreden. En daar is een spanningsveld... want er is ook een behoefte aan informatie... en informatievoorziening. En daar zal altijd een beetje langs elkaar heen gewreven worden. En soms zal de politie daar best wel wat te bot in zijn. En soms zal de journalistiek daar best wel wat te opdringerig in zijn. Maar kom op jongens. Uh, maar uh, ik dacht uh, weet je wat ik net nog uh, dacht... toen we dat nieuws hoorden... met ja, uh, een nieuwe programma van, van Paul. Ja, politie uh, heet dat. Uh, uh, waar dus in principe de reporter... Um, zoals ze, als ze zichzelf noemen. In de huid van de, uh, van de politie. Strekt. En dan een beetje verbazingwekkend, als die collega's nou ja, zei. Nou, ja, zij, zij, zij, zij zit een beetje in het gebied, dus wat je eigenlijk zelf nog. Iedereen mag iemand aanhouden. Als jij, als ja, jij maar ziet dat kwam iets gebeurt. meteen ook weer. Nou, wij doen het zelf, want daar is nu. Defensief. Hè, zij heeft ook. Ja. Uh, uh, helemaal fout gezegd dat er nu meer rechten zijn voor de burgers. Wat volstrekt uh, uh, uh, niet gebaseerd is op enkele feiten. Uh, want er zijn niet meer rechten, er is een discussie ontstaan. Nou ja, maar ja, uh, goed, in de politiek uh, is, natuurlijk wel, is wel een verandering opgetreden de, bij, bij bepaalde. Wat uh, ik snap wel, politie, als die bijvoorbeeld zeggen. Nou, nu zijn toenemend niet alleen dat er meer over bericht wordt, sneller bericht wordt, sociale media hadden we het over. Maar er zijn ook steeds meer programma's die zelf politie spelen. Ja, maar de politie, de politie moet ook niet zeuren, want ze hebben, de, ze hebben voor en na al bij. Je hebt ook opsporing verzocht. En je hebt ook. Uh, ja, maar dus ze je zeuren hebt, ook je niet. Hebt, je, hebt, je hebt gewoon. Uh, en je hebt uh, hetzelfde, het ook hetzelfde ook, het het het het wat jij net zei over bluff. En ik vind nou niet dat bluff hard aangepakt hoeft te worden door de, door de journalistiek. Maar de politie nou toevallig net wel. Want dat is de overheid die het zwaar draagt. De overheid heeft het machtsmonopolie. En daar moet de journalistiek natuurlijk heel kritisch ja, mee omgaan. Natuurlijk. Dus, maar uh, niemand zeurt hier. En, en, ik heb tenminste. Heb ik het nog niet zo behalve die gevallen nou, die... die we hebben uh, genoemd? Het is een spanningsveld. Het is dus, een spanningsveld, maar de politie nou, moet gewoon zijn werk doen. We gaan natuurlijk er... zo respect willen. Uh, we gaan nee, het nee, hebben over de avond van de, ja. van de polemiek. Uh, vanavond in jouw uh, prachtige Bali. ja, uh, balie. Een avond goed. over polemiek. Wat, wat is eigenlijk de aanleiding daarvoor? Nou, het is vandaag 2 november en dat is de sterfdag van Theo van Gogh. Um, dat, dat is altijd op 2 november, sinds het is de derde editie daarvan. Um, en uh, dat, is, ja, dat is wellicht wel de aanleiding. De andere aanleiding is ook dat, um, dat het nuttig is uh, soms om uh, tegengestelde meningen uh, te laten botsen. En um, het is, mm, ja, dat, dat zijn twee aanleidingen ja. eigenlijk. Maar als ik naar het lijstje kijk van mensen die daar dan uh, komen vanavond... Dan, uh, nou, dan zal dat in ieder geval aanleiding geven tot uh, gesprek, zou ik maar zeggen. Ja, nee Want zeker. Want je hebt wel wat, wat mensen ja. op je lijst gezet ja. die, waar een hoop te doen om is vaak. Ja, dat is, natuurlijk, dat is vanzelf. Hè? Ik bedoel, polemisten. Ja. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> Waar ben je het meest trots op? Trots? <laughs> dat, dat weet ik niet. <laughs> um, uh, uh, het was een, uh, we hebben als jury er een harde dobber aan. En, um, uh, want het, zijn, uh, nou, het is moeilijk te vergelijken. En, dat, en, het, en de, de, de polemisten doen het ook ad hominem. Dus het wordt echt op de man gespeeld. En dat gaat er hard aan toe. Um, Annette Bissel, is dat goed eigenlijk, zo'n avond in de Bali? Oh, dat is geweldig. Dat Ik deze ben, mensen allemaal een mooi platform krijgen. Ja, kijk, in, ja, maar, het is wel een verschil, hè. Het is niet een gewoon debat. En je moet verschillen maken, want polemiek... Uh uh, is echt een kunstvorm. Het is een hele uh, vlijmscherpe uh, meningenstrijd. Hè? Het komt ook uh, volgens mij uit het Grieks uh, oorlog voeren en of vijandig zijn. Ja. Dus, uh, dat is natuurlijk een geweldige vorm die waar, waar je de ruimte voor moet krijgen. En vaak heb je bijvoorbeeld in de media of in de politiek heb je helemaal de ruimte daarvoor niet. Dus ik vind op zich vind ik het. Uh, uit uh, het echt briljant gedaan wordt, vind ik het alleen maar toe. Ja. Ja. te uh, nou, laten we even één iemand uitleggen: dat is Mariska Orban de Haas. Overigens pas nog geleden in stand.nl geweest. Dus ik bedoel, in die zin uh, doen we er allemaal weer aan mee. Uh, ze zat een tijdje terug bij Paul Witteman aan tafel. Daar hebben we straks nog een fragmentje van laten horen. Uh, ik zag vanmorgen een stukje in de Telegraaf. Dat is iemand die, die een hoop uh, uh, ja, reactie oproept. En, ja. en de vraag is: moet je zo iemand nog serieus, uh, serieus nemen of niet? Nou, en en zo'n ja. platform en, geven. Uh, ja, natuurlijk moet je dat. Zeker als je, dat, als je een avond van de polemiek benoemt, dan moet je juist mensen die die dus stof doen, opwaaien, zoeken en, en, en uitnodigen, denk ik, ten eerste. Dat is vaak het kenmerk van een goede polemist. Niet altijd, overigens. Maar het is het een van de he, mogelijke kenmerken. Uh, moet je dus iemand serieus nemen? Nou, ja, God, zij heeft een orthodox katholiek standpunt. Uh, de katholieke kerk heeft in de wereld meer dan een miljard uh, uh, uh, aanhangers. is geloof ik zelfs een van de snelst groeiende... zo niet de snelst groeiende uh, uh, religieuze uh, beweging in de wereld. Hmm. En ook in Nederland zijn er honderdduizenden mensen... die aan de orthodoxe kant van het uh, katholieke geloof zijn. Nou. Maar dus waarom de... zou je zo iemand niet... De kop in de Telegraaf was vanmorgen katholiek of knettergek? Ja, nou ja, ik, ik, uh, zou, haar niet, uh, in, in, ik zou haar niet verwachten op zo'n avond. Want uh, uh, tot nu toe wat ik heb gelezen en gehoord en gezien van haar... Uh, uh, vond ik nu absoluut niet in de zin van de kunstvormpolemiek. Want ik vond uh, uh, dat ze nooit uh, argumenten had. En dat ze alleen maar iets roept... En uh, nou, dat vind ik nogal dom. Het wordt van heel veel mensen. Al, heel veel mensen heel, het is een kenmerk van mensen die het niet met een ander eens zijn. Dan gaan ze altijd roepen. Nee, roept, maar waar zijn roept val. Nee, nee, nee, nee. nee want uh, is wel, daar heb ik nu wel een, uh, een. Anders dan zij, heb ik namelijk altijd bewijzen voor dat wat ik zeg. En zij, zij had laatst. Uh, uh, had ze dus een discussie bij Paul en Witteman uh -huh. over uh, het ouderschap van, van, um, van lesbische vrouwen. En toen zei ze, nou ja, het is bewezen dat... dat uh, mm, het op, lijkt me geen enkele opvoeden... reden om haar niet uit te nodigen... omdat ze al dan nee, niet bij Paul maar, en Witteman op... wil of niet uit nee, de Nee, maar, ik, maar... Ik, ik zeg even <laughs> iets anders voor een ander argument <laughs> ja, wat goed. ik heb aangevoerd. <coughs> en toen zei ze... <coughs> sorry. Het is bewezen dat uh, kinderen ja, daar niet goed kunnen op. we het, het onderzoeken. Oh, nee. En dan gaan we er meteen vraag... niet meer uitnodigen. Want ze nee. heeft de mening die. Nee, het ja gaat aanstaat. niet om de ja. mening. Maar dan wordt oh, je oh, gevraagd: oh. Oh. wat voor onderzoek is het? En wat is je. hoe onderbouw je dat? En dan kun je niet zeggen. Hallo, hey, journalisten en... en polemisten zijn niet per definitie wetenschappers. Sommige, er zitten ook wetenschappers onder de polemisten die we uitgenodigd hebben. Wetenschappen, maar je moet een mensen hebben die onderbouwd Is er vanavond ook bij. Maar het is niet een eis dat je polemiek wetenschappelijk onderbouwd is. Nee, maar het dus gaat Grijs, niet om wetenschappelijke onderbouwing. Van. Want, want wij zijn, ook als we journalisten zijn... dan moeten we niet wetenschappelijk iets onderbouwd hebben. Nou, maar Piet, ik Grij het Piet Grijs was ook niet altijd even genuanceerd... en is een goed polemist. Maar ik moet het, als, ik moet het wel altijd goed... Uh, ik vind het, uh, ga je er even vanavond even kijken? Uh, ik moet het kijken. Ik vind de lijst van, vind, van sprekers niet bijzonder interessant. Ik vind het interessant. Het eigenlijk... Um, uh, uh, uh, Bas Patanotte schreef gisteravond op de Jaap... een hartstikke goede column waar die uiteenzetten hoe hij het niet eens is met Mariska Orban... en hoe hij walgt van de virtuele verkrachting... van als iemand meningen heeft die de Hoek gemeente niet zinnen. Uh -huh. Dus zij wordt overal echt letterlijk gewenst dat ze verkracht wordt... omdat haar mening uh -huh. allerlei mensen niet aanstaat. Uh -huh. Nee, maar het gaat ik niet... Ik vind dat zie. toch ook wel buitengewoon nou. intolerant. En die avond van de polemiek is ook om de mensen een beetje te laten wennen... aan het feit dat er best een hoop meningen zijn waar je het niet mee eens bent... die best gehoord mogen maar worden. Maar het gaat daarom. Het gaat niet om de mening te laten horen... als je echt het woord polemiek gebruikt... Jury, dan moet je ook echt zeggen, is het ze daar goed in? Doet ze het goed volgens de regelen van de polemiek? Of de niet? regelen. Nou, en dat is een vorm. Het is een vorm. Het gaat het vanavond het gewoon het gebeuren. Het is niet met dat is politiek feit. debat. Anders zou je het gewoon politiek debat en noemen. Bij de regelen van de polemiek hoort ook uh, volgens sommige mensen in de jury gewoon ouderwets schelden. Ja, ja. natuurlijk. Hm? Dat, okay. is, dat kan, ja. <laughs> um, dat hebben jullie gelukkig niet gedaan hier. We waren het niet over alles uh, eens. Uh, nee, maar dat, dat, dat is het mooie. Dus in die zin is het altijd leuk dat, dat uh, jullie er zijn. Dank, dank daarvoor. Annette Bissel en Juri Albrecht. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan uh, snel naar de andere kant van de tafel, want het is vrijdag en dan weet je het maar nooit. Dan kan er een uh, beslissingsronde komen. Uh, betekent wel dat er dan uh, 105 punten gescoord moeten worden vandaag, want dat is de hoogste score tot nu toe. Neergezet door uh, Robert Duijsen, deed hij gisteren in de, de Nationale Nieuwsquiz. En ik zeg uh, hartelijk welkom tegen Hans Kaandorp, 52 jaar uit Heeswijk-Dinter. Uh, projectontwikkelaar, hè? Ja, dat klopt, ja. daar zit u in. Uh, nou, zit in commercieel vastgoed en een beetje in, uh, in woningbouw. Ja, ja, kijk aan. Het ja. moeilijke tijden. Het zijn zeer moeilijke tijden, ja. ja. Is, Hebt u een beetje hoop op, uh, op een nieuw elan? Want we hebben het regeerakkoord nu gezien. Nou ja, ik moet zeggen, als ik uh, kijk naar de, de, waar, de zwaarste lasten, of waar zwaardere lasten terecht gaan komen, bij de middeninkomens. Uh, dan denk ik dat de koopbereidheid van die inkomens. die ja, in wezen dus wel het, uh, de inkomens hebben die om een huis te kopen. en die misschien met, uh, met, uh, met, uh, met het verhogen van de huur daar ook wel zin in zouden hebben. nu weer allemaal heel erg. Ja. afhoudend gaan worden ja. en afwachtend ja. gaan worden. Dus... Ja, ik hoor ook allerlei mensen roepen, er is dus eindelijk eens een keer duidelijkheid... en dat is ook belangrijk. Uh, dus we moeten het maar gaan zien. Uh, u, kunnen uw inkomen misschien een beetje spekken vandaag... Uh, als u die 300 euro mee kan nemen? Ik hoop het. Eerst de nieuwsfactor bepalen, daar komt-ie. Het was een... Uh... Een mooi gesprek. Ja, ik had een heel prettig gesprek met de minister-president. En uh, ik zie als mijn opdracht om te zorgen dat we ook het financiële pad daarbij goed in de gaten houden. De minister-president heeft zojuist uh, gevraagd of ik toe wil treden tot het kabinet als minister van de Financiën. Het is een prachtige en heel uitdagende portefeuille. Ik heb er ontzettend veel uh, zin in. Tja, de E-team, hè? Uh, ze kwamen allemaal langs, of tenminste de meeste eigenlijk. En uh, uh, de vraag is, welke aanstaande minister ging als eerste bij Mark Rutte langs? Geen idee. Pas. gokkeren zou ik zeggen. Dijsselbloem had gekund. Nee, het was wel een partijgenoot van hem, Lodewijk Asscher. Okay. aanstaande vicepremier. Um, vraag 2. Linianne Ploemen van de PvdA wordt de nieuwe minister... voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Zij mag maandag, na de Bordeaux-scène direct met Rutte mee op handelsmissie. Naar welk land? Turkije. Dat is goed, ja. Dan vraag 3. Dat is de vraag uh, met een uh, kop uit de krant. Hè. We willen graag ook weten waar die over gaat. U krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Dus het is eigenlijk wie van de drie. Dit was een slechte beslissing. Dit was een slechte beslissing, dat is de kop. Gaat dit over 1. Critici zeggen dat de marathon van New York niet door moet gaan... omdat de stad net bijkomt van de orkaan Sandy. 2. FC Twente-trainer Steve McLaren... die na de verloren bekerwedstrijd concludeert... niet het juiste team te hebben laten spelen. Of drie, NPO-voorzitter Henk Hagoort waarschuwt dat door de extra bezuiniging van 100 miljoen... het hart verdwijnt uit de publieke omroep. B. Dit was een slechte beslissing. Sorry, B. B, zegt u. Steve McLaren. Dat is goed. Twente gaat aan de leiding in de Eredivisie, maar verloor met 2-1... in de bekercompetitie van een eerste divisieclub. En McLaren was kritisch op zichzelf. Achteraf moet je concluderen dat ik niet het goede team de wij in heb gestuurd. Vraag 4. Tegen welke club verloor FC Twente gisteravond? FC Den Bosch. En dat is goed... We gaan naar vraag 5, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Nou ja, we hebben een stevige discussie gehad. Maar voor ons is het belangrijk, het geheel. En daarin accepteren we dus ook dat er soms zaken zijn die niet fijn zijn in de uitvoering. Wie is deze man? Dijsselbloem. U zit wel op die Dijsselbloem, Dat vindt u ja. een, een, een goede vent, uh, heb ik het idee. Of? Nou, Ascherf is mijn favoriet, maar <laughs> okay. Het was weer niet Dijsselbloem, maar u kunt gewoon elk, bij elk antwoord... gewoon Dijsselbloem zeggen, dan, ja. dan is het misschien uiteindelijk een keer goed. Uh, nee, het was Halbert Zijlstra, de ah. nieuwe fractievoorzitter van de VVD. Um, na zijn benoeming volgt een vier uur lang beraad he, over de commotie die is ontstaan over de inkomensafhankelijke premie. Um, vraag 6. Welke organisatie binnen de VVD noemt de inkomensafhankelijke zorgpremie een jaloezie waarbij succes wordt afgestraft? JOVD. Inderdaad, dat zijn de VVD-jongeren. We gaan naar de laatste vraag. U kunt uh, daar vier punten mee verdienen. U krijgt een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Uh, de vraag is simpel: wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik verdiende een fortuin met financieel nieuws. 3. Ik geld als een zogeheten independent. Google 2. Er wordt toch door mijn stad gerend dit weekend. Ach. Ja, u zegt Google, maar het uh, volgende had u niet meer mogen horen eigenlijk. Nee. Uh, en Bovendien, het antwoord is nu al gegeven. Uh, u voelt hem wel aankomen, want het is niet goed. Nee. Uh, de laatste aanwijzing was geweest... ik heb mijn steun uitgesproken voor de herverkiezing van president Obama. En Bloomberg. Is het? Ja. Ja, Michael ja. Bloomberg, burgemeester van New York. De eerste aanwijzing had te maken met uh, zijn eigen bedrijf, Bloomberg. Een uh, mediabedrijf toegespitst op financieel nieuws. Daarmee heeft hij een hoop geld verdiend. Zijn vermogen wordt geschat op 18 miljard dollar. En uh, hij is een zogeheten independent, dus hij is niet het per se... Uh, republikein of democraat. Hij, hij kiest gewoon elke keer wie die neemt. En hij heeft nu dus aangekondigd dat hij Obama zal steunen uh, in verband met Sandy. Dat uh, heeft hem op die ideeën gebracht. Uh, hij denkt dat Obama beter in staat is om dat klimaat te beheersen dan, uh, dan Romney. Ik Nog wel een bijzondere, bijzondere connectie die hij dan maakt, maar goed, uh, dat zou kunnen. Um, ja, uh, door die laatste vraag, uh, dat hij wegvalt, komen we op vier punten uit. En dat betekent dat er 27 nodig zijn om te winnen zometeen. Dus we, we gaan het voor lezen. de vorm, vorm wel spelen, maar ik, ik vrees dat dat heel lastig wordt. Zometeen in deel 2 van de quiz. Ik ben het volkomen eens...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 Vandaag luidt de stelling... De publieke omroep wordt hard getroffen door de nieuwe bezuinigingen. We hebben de hele week al daarover gesproken, als onderdeeltje ook in ons medianieuws. We hebben daar gisteren de hoogste baas van de publieke omroep over gehoord. En we dachten, nou, we sluiten die week dan maar af met een stelling in Stam.nl. Omdat het ons uiteindelijk allemaal treft. Niet omdat wij hier werken, maar u ook als, als kijker en luisteraar, want... Dat heeft Hagoord gisteren gezegd. Het zal zeker de programma's ook treffen. Vandaar dus die stellingen. En u mag zeggen of het u mee eens bent of mee oneens. De publieke omroep wordt hard getroffen door de nieuwe bezuinigingen. SMS uw mening naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. We gaan zometeen deel 2 spelen van de quiz. Dat doen we gewoon met Hans Kaandorp. Maar eerst Bos Keks, liedje uit de jaren 70. Hier is What Can I Say... Guess knew when to go. Perfect, you knew when to stay. Come on, tell me that you're lonely, dear. I've been feeling down some too. After all. He, Bos Tegenwoordig heeft hij een restaurant in uh, San Francisco, heb ik hem wel eens laten vertellen. Dat was What Can I Say. We gaan uh, deel 2 doen van de quiz en we weten eigenlijk al dat hij het niet meer kan halen. Uh, u bent er zelf dus ook van overtuigd, hè? Zeker weten, ja. Want we moeten de 27 goed hebben, dat gaat gewoon echt niet lukken in 90 seconden. Maar ik wil gewoon toch weten of u het nieuws uh, een beetje gevolgd hebt... en, uh, en hier met opgeven hoofd het uh, pand kunt verlaten. Dus we gaan die quiz uh, gewoon spelen, deel 2. 90 seconden de tijd, ik stel de vraag, u geeft het antwoord of zegt pas. Daar komen ze. De nationale nieuwspis. Bij welk dierenpark kun je voor 5 euro een kraamvisite bij een pasgeboren olifant? Emmen. Dat is fout. Amersfoort. Een journalist uit welk land is vrijgesproken nadat hij een gevoelige belastinglijst had gepubliceerd? Dat is goed. Opnieuw is een VVD prominent uit welke provincie in opspraak? Noord-Holland. Dat is goed. Wat is de naam van het drinkwaterbedrijf dat de tarieven voor water tot 2015 wil bevriezen? Vitens. Is goed. Welke provincie wil niet langer gastheer zijn van de Vuelta? Drenthe. Dat is goed. Hoe heet de prinses die gisteren aanschoof bij een schoolontbijt? Eh uh... Maxima. Ja. Welk land heeft met succes een nieuw geheim stelvliegtuig getest? China. Dat is goed. Na het vertrek van vakbond Unie is welke vakcentrale gehalveerd? FNV. De MHP. FNV. Welk nummer was gisteren bijna een uur moeilijk bereikbaar? 112. Dat is goed. In het ziekenhuis in welke plaats kunnen zwangere vrouwen vanaf 1 januari 2013 niet meer bevallen? Meppel. Is goed. Welke kliniek heeft sinds de oprichting een maatruim 450 aanvragen gehad? Stervensbegeleiding. Ja, levenseinde kliniek rekening goed. De vicepresident van welk land is voor de tweede keer tot de dood veroordeeld? Uh, Irak. Dat is goed. Welke organisatie begint een rechtszaak tegen het nieuwe kabinet over de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg? Pas. De GGZ. Tussen Lelystad en Zwolle wordt binnenkort welke nieuwe treinlijn geopend? Hanselijn. Dat is goed. In welk land is gisteren een omstreden internetwet van kracht geworden... waarmee de regering websites kan blokkeren? Rusland. Goed. het aantal Nederlanders dat op wat voor soort vakantie gaat... ligt 10% lager dan normaal? Wintersport. Dat is goed. Welk telecombedrijf is het niet gelukt om met de vakbonden... een akkoord te sluiten over een nieuwe cao? KPN. Goed. Tegen welke club moet Ajax spelen in de volgende ronde van de KNVB-beker? Nee, 6 nee. Nee, nee, Willem van Hanigem deed de trekking, geloof ik. Hij loot FC Groningen tegen Ajax. Ja. Dat is een mooie wedstrijd. Um, het zijn er uiteindelijk 14 geworden. Daarmee hebt u, vind ik, wel bewezen dat u echt wel dat nieuws een beetje gevolgd hebt. Het, uh, ja, jammer is dat het alleen in de eerste ronde een beetje bleef hangen. U krijgt van ons het normale prijzenpakket mee en doe gewoon over een tijdje nog eens een keer mee. Ga ik doen. We gaan contact zoeken met de man die de weekwinnaar is van de Nationale Nieuwsquiz. In de trein vermoedelijk. Robert Duizend, goedemiddag. Oh, hij zit in een tunnel, begrijp ik. Ja, zou ik ook zeggen. Uh, dus, ja, hij heeft gisteren verteld dat hij, uh, hij uh, treinmachinist is uh, geworden... Uh, nadat hij jarenlang nieuwslezer is geweest. Uh, hij zei het wordt misschien moeilijk om het te bereiken. Ah, Robert, ben je er? Ja, ik ben er. We hebben nog net tijd om je te feliciteren. Je bent de weekwinnaar van de nieuwsquiz van deze week. 300 euro komt jouw kant op. Ja, nou, ik vind het En hou hem tussen de lijntjes. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Zometeen een twee uur in... Vrijdagmiddagla. Albert Verlinde, al 20 jaar entertainmentjournalist op TV. Met alles wat we in tien jaar gedaan hebben, is er niemand bij wie ik een blokje omloop, die bij mij een blokje omloop als ik in de buurt ben. De rubrieken van Bert Brussen, Justus van Oel en Frits Barend. Veel satire. Ik ga daar een beetje stil zitten zijn, dan ben je toch helemaal van de pot gerukt. En live muziek van Jonathan Jeremiah. Lazing in the sunshine. Should be feeling soft. Ook welkom in de koningin Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Gedagmiddag live! Met nieuws van alle kanten. En de volgende die zijn cadeautje mag uitpakken is weer papa! Mama, wij willen ook een cadeautje uitpakken. Ah, Laat papa maar even. Hij moet nog maar twee banden. Nu bij iedere Lexus CT200H uit voorraad winterbanden met lichtmetalen velgen cadeau.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 Maar dan krijg je in een MS een nog niet te genezen ziekte van de hersens en het ruggenmerg. Door MS heb je veel minder energie. Een lijf dat je onverwacht in de steek kan laten. Weg zorgeloze jeugd, weg kinderdromen. Onderzoek is de enige weg naar een antwoord. Onderzoek is dus hard nodig. Stichting MS Research financiert dit onderzoek. Ik help ze mee. Doet u dit ook? Geef op Giro 6989. Dank u wel, Wolter Kroes. Hallo, Tom de Ridder hier. Met een bericht voor elke ondernemer met een auto.